We beginnen met de tweede les, toegewijd aan Shavuot, het feest Shavuot, het feest van het schenken van de Torah. Pagina Kuf, Nun, Alif, 151, de regel. Viertiende. We hebben met I. Schegam Aze. Srihim Siua Mersham. Scheira A. Scheira Elo. Het hebben met ze hamekabe, bij het smo, hoorra, wat hamiki. oné, Adam. Adam ba lid is, zegt zo, mechusan. Scholo je voli de hed, u me la nee warme menu hoj zeifentin, astarot waha o našin, die was man, še da var ze hu amala amavet. Deze Achtin e de collega's hebben het gevoel dat ze het Vaoneg Kmo Deze 18 Bamatarat het Ba az la saga shem, tov om Vorige keer, de laatste linea, om drie regeltjes waren, waar de vraag werd gesteld. Hij zei toen, maar er komt de vraag op, zegt hij regel 11 tot regel 13 op de, de, volgende, de vorige alinea. En hij zei toen, dat er, er komt een vraag op, waarvan dan kan de mens krachten ontvangen, dat hij in staat zo, zou zijn, om de wil te doen, de vrije wil uitoefenen en te zeggen over de ontvanger van, van, van, van hemzelf van zijn ontvanger dat dit slecht kwaad is termate kwaad zo in die mate zo dat hij zou kunnen Zeggen dat vanaf vandaag en verder zal ik niet meer luisteren naar zijn stem. Dus waar komen die krachten vandaan? 14. Waar hij met hij en de waarheid is al dat ook voor dat heeft men hulp van de schepper nodig shirelloet met dat hij hem aan de mens de waarheid zo laten zien 15 Shame Kabela, tsmohu Hara, dat de ontvanger voor zichzelf is kwaad, wasone en hater, de <tot> ware <of the> hater, Hamiti, de ware hater van de <being> mens. Vijand kunnen we ook zeggen. Oehadam, Abali, de Zestin Harga, zo, en wanneer de mens komt tot dit gevoel, qua mehusan, dan is je al versterkt. je Javoli, dei het, de om om dat hij niet zou komen tot zonde, letterlijk vertaling. Om die en, en, en automatisch vanzelf, vanzelfsprekend is. Van, vanzelfsprekend, nee, waar, Mimeno, menu, hoor, 17, zullen alle uh, verhullingen van hem gepasseerd zijn. en ook bestrafingen zouden so, voorbij gaan. Die was man, shiodhim, shidawar ze hu hamala hamawet, want wanneer men in de tijd, wanneer men weet dat deze is de engel des doods, de tot vangen van ons, is de engel des doods. Beter, achten, shekol echad een gaat boeren, mij hem <middels> maakt. Natuurlijk dat iedereen vlucht van de dood. punt waar als hoe has man, schijf halen galot at over onig. En dan is dit de tijd dat het goede en het behagen zou kunnen, zouden kunnen, zou onthuld zouden kunnen worden. Komo nekentien, shagaita wa materata breya, zoals het was in het doel van de schepping. Vagadam ba asle hasagatashem hamechona tof omitief. En de mens komt dan tot het bevatten van de schepper die heet goede en die doet goed. 20. Hoe amoer je slee faresh masse na het hakje. Rashem en libo. Lo 21: 6. Leekelel od et adama wa avur adam ki yetsir lev haadam ra mineru mineruav mineruav 22. Wa haram ban מהו אל Libro el Libro לגי להדבר לנובי בסמן הוא וeven Ezra 23 תוויר וורד מוסי וולמר ואחר כך גילה סתו לנוח תוויר Wamoer, je sluit vaaris En datgene wat gezegd is werd, die we, kunnen we uitleggen datgene wat gezegd, wat geschreven staat. Citaat uit de Tora van Noor, van het hoofdstuk Noor. Wajomer Hashem en libo en de Schepper zei tegen zijn eigen hart, bij zijn hart, eigenlijk tot zijn hart, in zijn hart, kan je zeggen. Lo 21, O ik zal niet meer, niet langer zal ik dan meer, ik zal niet langer door, doorzetten om de aarde nog te vervloeken vanwege de mens. want het, het de neiging van het hart van de mens. Is slecht van zijn jeugd 22. Waar Ramban en de grote rabbi Nachman van de 13e eeuw ongeveer. Rabbi Nachman, die woonde, die woonde in Spanje. Een zeer grote rabbi. En die Ramban. Legt het uit. Wat betekent. Tot zijn hart. Dat de schepper zij in zijn hart. Of tot zijn hart, liever te zeggen. Letterlijk. Hoe, ja, ik even, hoe, voeg ik even toe. Wat betekent dan dat de schepper zij tot zijn hart? En Ramban legt het uit. Logila hadavar lenavi basmanahu dat deze zaak wat waarover dus de schepper tot zijn hart sprak dat het niet onthuld werd aan de profeet, aan een profeet in die tijd waar even Ezra 23 in een andere zeer grote eh uh Torah er ook van dezelfde tijd ongeveer. Mosif wel, hij voegde toe en zei, en zegt, zegt hij, citaat van hem, wager kag zo En daarna werd zijn geheim, werd zijn essentie van wat hij had gezegd, onthuld aan Noor. welke essentie is het, waarover sprake is, dat het hart van de mens van zijn, van zijn, ge, van zijn jeugd staat het, zie staat het niet van zijn geboorte maar staat wel van zijn jeugd dat het hart van de mens dat de neiging van het hart staat het, zie de neiging van het hart van de mens Letterlijk moeten we dat goed kijken naar de woorden. Dat de neiging van het hart van de mens is slecht van hem vanaf zijn jeugd. En dat werd niet onthuld tot de komst van mijn toevoeging, wat aan de hand van wat we geleerd hebben. En dat werd nog niet onthuld aan de profeten voor nog, want er bestaat een regel van boven. De wet. Dat de Schepper alles onthult aan de aan profeten hier op aarde, aan de zielen van profeten. Maar dat werd, was nog niet onthuld en daarom zei de Schepper tegen zijn hart nog want er was nog niemand waardig om aan hem dat te onthullen. ארבע ו-twenty-two. עה קתובה גזע כשר להвин כי רכח שָׂבָר אָהַגְכָדּוֹשׁ בְרוּגֹולָה כי יְצֵר לֵב אָדָם. five and twenty-two. כְרָא מִנְהוֹרָבָה. מָשִׁים קֵן לִפְנֵי זֶה חָשְׁבֵי שָׁלוֹם לֹא hier weer ons, Shlava Sulam, gooit ons direct naar links, uiterste links, door weer vragen te stellen, en die vragen in ons op te wekken, dat, het zijn, dat onze vragen dat worden, en die vragen vormen onze, de omvang van onze waarnemingsorganen, van onze destichting uh, de, de, van onze onderscheidingsvermogen. Dan worden we groter van binnen, ontvankelijker voor het licht en hoge wijsheid. 24. Waqqatou wa zeker shallah bin en deze vers is het moeilijk te begrijpen. wat is dat? Want pas nu zag de heilige gezegend is hey dat de neiging van het hart van de mens 25 slecht is vanaf zijn jeugd. Maar je hem kan lief nee zeggen, en niet. Voor die tijd God behoedde en voor die tijd had hij het God behouden niet wist, wist hij dat niet van uh, voor die tijd. duidelijk hoe kunnen we dat begrijpen? Dat is moeilijk te begrijpen, want het is natuurlijk dat de schepper weet alles van het wat was, wat het was, wat is en wat zal zijn. Waarom zegt hij dan dat nieuw? Pas, de schepper zegt: Ik ga niet meer dat doen, want ik zie, want de haar, het hart van de mens, de neiging van de mens, van de, van de hart van de mens is slecht. Alsof hij net, nieuw dat begreep. 26. Vij het erachavoda, je schlefereis. כי הקדוש ברור הוא גילה עכשיו הינו לאחר עבודה זה יפת וינתח רבה שהאדם השקיע בזה שאני תורר להגיע להאמת כלומר לדעת באמת אחתן תוינתח לשם איזה צורך נולד האדם ולאיזה מטרה הוא צריך להגיע אז גילה לו ניכן תוינתח הקדוש ברו הוא שיצר לב האדם Mineurav. Klomar. Sche ein lomar dertach sche shav huro e. Sche jezer ra. Elehu ra mineurav. Amnam nam ad ach shav eenen dertach. Od loha ja Schebeimet gura, Velachen hadam Adam ha Bamatsav shil tweendertig. Olev jo rede. Lifamim ha jashomea bekolosel Jetzer. Vamar. Mi hayom volgende, volgende pagina. Koof nun bed 152. We halen de eerste regel. Ani aida Shihu Hasone shili. We holen lasot Hurak twee lirati. Zeer, zeer belangrijke kern van dit artikel en ook van ons geestelijk werk zeer zeer belangrijk wat er gaat hier hoe het hij ons hier gaat vertellen 26 wat er gaan we daar in de weg van op, in de weg van het geestelijke werk zoals we dat altijd doen eh ja? uh, Dienen wij dat uit te leggen, te interpreteren. Ki hakadoshporu hu kila achshaaf dat de Heilige gezegend is Hij, onthulde nu, Hij nu dat wil zeggen. Leachar avotara ba 27, na een groot werk. Shahadam Rishkia, baze welk de mens geïnvesteerd had, daarin, schenitoreerle hagiele haimet, dat hij zich zou opwekken om tot de waarheid te komen. Klomarle daad bij met, dat wil zeggen, om in werkelijkheid echt te weten te komen 28 lishem eze tsorekh nulad haadam voor welke voor wat voor welke uh, wat, was de, wat was het nodig om de mens, waar, waar is het voor nodig geweest, dat de mens, dat de mens geboren wordt. O le eze matara hoed, en tot welke, naar welke doel, dient hij te komen. A zgelalo, neken dan, Onthuld, onthulde de schepper hem, dat de neiging van het hart, of het van de mens, die de ontvanger is, hoe ra, meneer is slecht van zijn jeugd. lomar dat wil zeggen she één lomar dat men het gaat niet te zeggen 30 slag saab ho dat pas nu hij ziet she sara dat de neiging van zijn hart Is slecht geworden ela ra urav maar dat het, maar dat hij slecht is van zijn jeugd, vanaf zijn jeugd. Amnam adag shav, maar, uitroepteken, maar, tot nu toe, 31, od loha ya hij was nog niet in staat, legach te beslissen, zodat hij dat, dat hij in werkelijkheid in echt in het echte slecht is. en vandaar van daar dat de mens bevond zich in de toestanden van 32 opstaan en vallen en afdalingen. Uitleg. Lefamim haya shomeya be koloshel Wat betekent uh, ups and downs. Dat soms luisterde hij naar de stem van het slechte beginsel in hem. Waar maar en zeide en zij. We ani Dus hij luisterde naar de stem, naar de stem en hij hoorde dus de stem van het slechte beginsel de volgende pagina 152 de eerste regel. En hij zei dan vanaf van nu. En vanaf vandaag en verder zal ik weten dat, he, dat het dat het slechte like beginsel so. het is mijn hater, het is mijn vijand wechol maar mij jetzli en alles wat hij mij adviseert om te doen hoe raak twee lerati, hij is alleen maar om mij slecht te doen het is bijzonder belangrijk wat wij hier leren Eigenlijk cruciaal voor het leren van de Torah, van Kabbalah en voor het leren voor überhaupt, voor het werken aan de eigen vervulling. pas wanneer de mens na hard werken ontdekt dat die slecht is, dat zijn neiging van het hart, van zijn hart slecht is, vanaf zijn jeugd, Verkreeg hij pas relatie met de schepper met de wetten van het heelal en niet daarvoor dus daarvoor was het ook natuurlijk zoals de schepper had gezegd in zijn eigen hart dat de mens dat de neging van het hart van een mens slecht van zijn jeugd is natuurlijk dat het altijd geweest was maar de schepper zei dat eerst in zijn hart tot zijn hart, omdat er niemand was, die daar nog werk van had gemaakt, om het daadwerkelijk te ervaren, behalve dan nog, de eerste, die, die, die kon het wel ervaren. Maar daarvoor dachten dat zij, dat ze goed waren. Het is niet anders met mijn broeder, het is precies hetzelfde. Zij komen niet naar tot hun vervulling omdat zij vinden dat ze goed zijn. Anderen zijn slecht of dat doet er niet toe, maar zij zijn goed. Zij vervullen alles wat in de Torah staat. En zij zijn de eerste vijanden van de schepperen van de Torah. Waarom niet? En natuurlijk is het niet vijandschap, het is alleen maar kinderlijke gedrag. Dat zij nog onderontwikkeld zijn om tot deze bewustzijn, dit bewustzijn te komen dat ook zij hartstikke slecht zijn en niet beter zijn dan anderen en dat zal hen dan reding naar reding brengen leden maar dat vertikken ze. En ik merk ook dat sommige soms een mens komt wel tot Kabbalah, en dan weer valt, en dan weer vervalt, weer terug naar religie. Gaat weer comedie spelen, gaat zich afzonderen zogenaamd. Een comedie, een religieuze comedie doen. En omdat op dat moment meende dat hij goed is, hij vervalt weer in dat klan van, van mijn broeders die in geestelijk, in rudimentaire toestand verkeer Als de mens nog niet weet van het geestelijke werk wat de Kabbalah geeft, en zoiets doet laat ik zeggen, na het Kabbalah te bestuderen, terugvalt in de religie. Nou, dat kan wel natuurlijk tijdelijk zijn. En ik vertel je het geheim. Hoe zal dit verlopen? Doet er niet toe dat welk geloof iemand dan verder weer terugzakt. Kijk nou. Ik zal je, geloven, ik zal je het geheim vertellen. Kabbalah ligt veel dieper. Eigenlijk het is het laatste station voor de schepper. Er is niemand meer. Wanneer de mens Kabbalah al leert, dan er is er geen enkele muur meer tussen hem en de schepper. Want elke religie met inbegrip van de Joodse, welke dan ook, is veel, hoger, veel oppervlakkiger. En wanneer de mens vlucht terug weer naar de religie, dan zal het hem natuurlijk tijdelijk opluchting geven. Maar daarna, onvermijdelijk, ik spreek niet uit, ik spreek uit de wetten van het heelal, onvermijdelijk zal een, een verschrikkelijke depressie als gevolg daarvan zal zijn. Want men kan niet hangen alleen dan niet meer. Aan de oppervlakte. Men zal dan van binnen, als het ware, hem prikken, hem prikkelen van binnen, van binnen, net als met een briem. Het is verschrikkelijk, totdat die mens weer terugkeert naar de ware, naar het ware wereld. dus heb ik dat al verteld ja, ik heb het al verteld wat ik zag voor mij dat al, al, dat, al die verschrikkingen van de mens die terugkeert naar de religie of naar welke andere dingen die dan ooit, die dan hem, zijn eigen slechte beginsel hem influistert. Oh, hoe goed ik ben nu, hoe kan ik nu aan mijzelf goed lekker werken. En dan weer terug naar religie. Het is over deze personen over dat soort mensen, over dat soort toestanden van de mensen, wordt gezegd in de Torah, dat een hond keert terug naar zijn braksel. We gaan verder. Pagina 152, de regel 3. אולם אחר כך שוב עולה קרנו של היצר ושוב שומע בקולו ועובדה בשבילו נפיר בלב ונפש Hoseer Khalila Punt Wehu huur Margie, schat Smo. Kie huur. Bifinat. Kelev. Five. Nee э э энду ху э ве ху маргиш noge keer op nightpunt vind van de 4 ве ху маркиш от смоки ху би финад келев 5 гашав זז בקולו מסיבת שקולם ישonet שהייצר שהייצר но לו אינו אל ישonet גмат им למא סיפד למא חלה בימה ולו למא אדם ופיתו חזר שוע Limachal bheima, we shachach, acht kolhachlatot, we hadaot, shahahayalo mikodem lachen. We kach kachanit charet hu, huro e, nee, shah shum eitsa. Ella, Shakados -sh borruhuiten lo lehavin, Shahayet zarnikra ra, Vehu, tin, ve, -ve ra. Az lahar Shakados -sh borruhu, natan lo, aidea azot, Quarlo ho zer lisoro. הרב אבא שמובקש מישם שיתן לו חוכ להתגבר עלו כל פעם ופעם שהיצר רוצה תבלף לחשילו שיהיה לו חוכ להתגברות עלו התגברות עלו nou het is net of hij vertelt het allemaal eigenlijk had ik het niet eens moeten dat vertellen maar net wat ik had uitleg gegeven want hij geeft het, hij geeft het zeer geweldig aan wat hij nu ons vertelt, luister eens goed ulam acharkach maar daarna shuf ole karanochele jetser alweer zijn slechte beginsel weer uh, aan de kracht komt. We schoof Shamé Bekolo en hij luistert weer naar zijn stem. Luistert ik en hoort en doet naar de stem van zijn slechte beginsel. We overweld Bishvilo en werkt voor hem voor het slechte beginsel. Vier. We leven met zijn hart en met zijn neef. We achteren, en daarna keer hij weer terug. En ter, mijn toevoeging, en terug naar de religie, is precies het toegeven aan jouw slechte beginsel. Punt. We hoe. Na het punt, de regel 4. We hoe Margier schat en hij voelt zichzelf, die hoe dat hij is in het aspect van, citaat, Kelef 5 Hashav el Kayo, hond dat terugkeerde naar zijn braxel. Die had ik het ook gezegd, maar goed. uitleg maa shekwar wat betekent dat maa hij geklid dat het heine wat hij had al besloten she een ze mat'im beswelo dat het hem niet past om lesmoe om te luisteren naar zijn stem, naar de stem van het slechte beginsel. Sche kol hamizanot, dat al dat voedsel, wat het slechte beginsel hem geeft, eno ella mizanot, er zijn alleen maar voedsel dat geschikt is, past bij 7. Lemachal Bhima past bij het eten van een feeststuk, van vee, van dieren. Met een groepsgeest, met toevoeging. Welolemachal Adam en niet bij het eten van de mens. Mens, mens is hij die werkt aan zichzelf. Individueel, tet-tet. En maakt geen deel uit van elke groep. Want dat is kinderlijk. En dat wil de schepper niet. En het is de tijd nieuw voor het ontwaken. Dat de mens niet meer aanhangsel wordt, een moer wordt van een organisatie, van een groep, van een beweging, van een religie. Dat hij laat hem zijn leven onder loep nemen en zelf de meester van zijn eigen bestaan worden, van zijn eigen lot lot in zijn eigen handen te nemen en niet naar de braksel terugkeren koma, tweede komma, de regel 7. en zo moeten we door al die koma's heen komen heen komen in een komen komen, dan weer naar een andere komen, door de andere komen, heen komen, enzovoort, enzovoort. en alle andere komst daarvoor, die daarvoor waren, achter ons achterwege blijven, laten, achter ons. Alle schepen die achter ons waren, alle toestanden, die verbranden we als het ware in de nieuwe toestand, vernieuwen we ons in de nieuwe toestand, elk moment is een nieuwe, bijzondere, het overkoepelende nieuwe toestand waar alle andere toestanden verwerkt zijn. En God de terug naar, eigen, naar dezelfde, naar de braksel, eigen braxel terugkeren. Jammer van je tijd en van je leven. Oepid om, God zearschuwle, maar en opeens keer die terug tot het eten van een vee. We shachach en verget, acht. Kool achlatot, we alle beslissingen en alle ideeën die hij, shahahayalomicodem lachen, die hij had voor die, daarvoor, punt. We acharkach. Kas niet kreeg, hoe? niet en vervolgens zegt hij, wanneer hij spijt betuigt, hoe roe ziet hij neichen, ze een lossum iets keek kijk naar wat hij zegt, dat er geen andere red, geen andere raad heeft die, Ela, ze aka cadeus boruuit en lole havin anders dan de schepper, de heilige gezegende, is hij hem zo geven te begrijpen. ser nikra ra, dat zijn neging van het hart, heet slecht, kwaad. We hoedien bij metra en het is echt slecht. Azle Acharsha, Kados Barugonatanloheidiya. Zo, dan, nadat de heilige gezegende is, gaf hem dit idee, deze kennis voor zijn innerlijke mens. Maar toevoeging. Qua Lochozelle Sorod, dan ga je niet meer terugkeren naar die zijstraatjes, naar het afweken. Van de weg. Elf. Ella me, ashem, maar dat hij verzoekt, hawaya, sheteelo koog, dat hij hem kracht zou geven, lid Gaber om te overwinnen, om hem te overwinnen, die dat slechte beginsel. Kolpa paam op paam elke keer, nog een keer en nog een keer, telkens. She had Yetzer said that the, that it's a slechte beginsel, wensed, twelve, lach shilo om hem om hem to do She had hoch, it Gabrutalaf, brutal that he, the mens dan bid to the shepherd, vraagt de shepherd, that he hem kracht geeft, dat he, zijn. Slechte beginsel zou kunnen overwinnen. Dertien. O bahamur shakadosh baruhu, zariich latetlo, hen hakli, vehen haor, klomar. הן פרטין הידיעה שהייצר חורה ויש צורח ל'צ'ד מתחת לשליטתו ועתיקון לזה פייפטין הוא התורה חנל בראתי ייצר בראתי תורה תבלין niet m'n calef i ze le tora natan lo akadosh barogu ha tora natan lo akadosh barogu ve ze lo aor ve haklien en vraag dat ook nu wat we nu gaan leren um, ergens, op, ergens op papiertje opschrijven en omlijnen, en steeds herhalen ik zou zeggen in plaats van of daarbij maar zelfs in plaats van het gebed of daarbij elke dag wil ik je van harte aanraden om die vijf regeltjes kleine vijf regeltjes steeds Herhalen. Ook als je in de wielen staat, stop het in je kussen, in dat kastje, in de auto daar. Of schrijf het in je bloknotje. En hang het dan op je, op je, zeg ze het, voor jou, dat je ook in de ville dat een beetje leest. Overal. Vooral als je benauwd voelt maar ook als je geweldig je voelt. Luister, 13. Waarom jazze en in datgene wat gezegd het, is, in hetgene waarom jazze in in datgene wat gezegd is, daaruit voortvloeit. sheha kadosh baruch zehrich latet lo dat de heilige gezegend is hij dient hem geven henna hen henna oor zowel klie de plaats we henna oor en zoals het licht klie is de plaats voor het licht dus beide dingen dient de mens jou te geven klom maar dat wil zeggen hen vert in haïdiya zowel de kennis idee kennis bewustzijn dat het slechte beginsel, dat de neiging van je hart slecht is. We je saw it, let's met a hat, slit out En er is wel noodzaak om vanuit, van zijn, vanuit zijn macht uit te komen. Wat ik kon, laze 15, hoe en de tikun daarvoor, correctie daarvoor is, de Torah, zoals boven gezegd werd, citaat, barati Rara, ik heb geschapen, het slechte beginsel, barati Torah, ik heb ook de Torah geschapen, om hem, als tegenwicht, om hem, eh, uh, als medische indertijken. Niemca zelf is er we vinden dus. Zestien. Had tzorech le Torah na tan lo baruchu, de nodzak for de Torah, begufte, de begufte aan de the, the Torah gaf hem de schepper akadosh ha baruch de heilige gezegende Zee. We gam ha Torah, Natan Lo Hashem, en ook de Torah gaf hem Havaiah. We zeiden ikra en dat heet, Hashem, noten Lo dat de schepper geeft hem Zevintin, haar oor, we -li. het licht en de kli. Ахтян. Увамур ешли фареш, эт хакатув ганаль. Вайомерашем эллибо маху. Уфершу нейхентин гамефорошим. Гамофорошим, сори, гамофорошим. Sjelo gila hadavarle na vi ni kra ellibo vult. Va gila sodo twintig. U maho vasode. Kijetzer leva adam ramen u Achtin en in dat, datgene wat gezegd werd, dienen wij we uit te leggen de vers zoals boven gezegd werd. Citaat: Wajomar de en de schepper zei tot zijn hart: Maar wat is dat? Punt. Op 19. Amma en de verklaarders hebben dat uitgelegd, Shulogilaha de Navi, dat het niet onthuld werd aan een profeet, wezenikra, en dat heet, of betekent, Elibo tussen aanhalingstekens, tot zijn hart. We achar kach gila sodo en vervolgens onthulde hij zijn geheim. 20 Omahuasod. En wat is de essentie? Wat is het geheim? Echt geheim staat het? Geweldig geheim schrijf dat een zinnetje wat er nu staat, dat, dat is enorm geheim, geheim, en dat zal je geven de weg naar je eigen vervulling, deze zijn wat geheim, wat de schepper onthulde later aan Noach, en, en van Noach aan, de, aan, aan alle andere generatie, Kie jezer leef adam, ramin o dat de neging van het hart van de mens slecht is van zijn jeugd. Dat geeft hoop aan de mens. Hier zit de steen de aanstoots. Jij wil leven, jij wil vermakenheid. Luister dan en doe dat. Want dat is een geweldige hoge Bevat Als je dat daadwerkelijk doet, anders is het een komedie. Het is dan anders, is het wat wezen goed? En wat, wat, wat hebben ze ons aangedaan? Die Duitsers of die heer weet ik veel wat, weten allemaal hebben ze ons aangedaan. En zo zegt ook elke volk ook tegen anderen, die hebben ons aangedaan, die dat weet ik veel. Onthoud dat erg goed en breng het echt diep in je hart nog dieper dan deze neging van je hart dat het slecht is, dieper in want de neging van het hart van de mens die goed luistert want de neging van het hart van de mens wat hij zegt ons, de schepper dat de neging van het hart van de mens slecht is van zijn hart bedoelt hij Natuurlijk de, het uiterlijke hart van de mens. Het hart van de uiterlijke mens natuurlijk. Dat wil alleen maar, dat, dat alleen maar voor zichzelf ontvangen. Maar als je dat in je, de bedoeling is dat ik jou vraag, ook aan de schepper vraag. Stop dat in jouw innerlijke, innerlijke hart want het innerlijke hart is goed, alleen het innerlijke hart is het geven. Dat hebben we niet, als het ware, vanaf onze kindertijd. yes, hij zegt die niet van geboorte. Hij zegt niet dat het, het slechte beginsel van de mens is slecht van geboorte, zegt die dat niet. Niet wat al die paar, paar eeuwen dan, al die theologie ons vertelde, dat het ingeboren, ingeboren zonde. zonde een andere woord bestaat technisch woord daarvoor bij onze christelijke broeders. Dat uh, de mens bij uitstek slecht is, that bedoel is dat bedoelen ze alleen maar het, het uiterlijke mens, in de mens zelf. Maar de schepper zegt nieuw in het geestelijke werk. En wat ik aan jullie ook onderstreep, en wil graag dat je dat ter harte neemt, is dat jij moet dat. De, deze zin, deze bewust, dit bewustwording dat het slechte beginsel van de mens slecht is, dat het de neging van, de, van het hart van de mens slecht is van zijn jeugd moet je stoppen in, jou, in het hart van je innerlijk mens, en dat is wat wij aan het opbouwen zijn het hart de ook met anderen de hart onder andere het hart van onze innerlijke mens die geeft, die leert geven het goddelijke hart van de mens daarin moet je dat stoppen dan zal je, dat, zal je dan niet uh, ingepalmd steeds raken door je uiterlijke mens jouw uiterlijke mens dat is wat hij zegt ons dat dit het, het slechte beginsel is. Eigenlijk in, de, in de, de zetel van het hart van het uiterlijke mens, daar zetelt het slechte beginsel. Daar is de neging van het hart van het, de uiterlijke mens. Onthoud het en breng het erg diep in jezelf, in je innerlijke mens. אינן תוינתח ולפי הנל הסדר הוא שהאדם צריך מקודם לראות בכוחות עצמו תוינת וינתח ולעשות בחירה ולקבוע שהשם של היצר Shebelibohu Hu ra V'acharkach Hu roe Drie en Twintach Sheein Be'yicholato Ligboa Bahachlatah K'mura Shinoi Mishane B'diboro Velomar Drie Acharkach. Scheken hajetzer hu davartov. U he Bekolo. We acharkach. Hozer halila. Vijfentwintig. Of Aze. Nikra hakadosboro Omer elibo, Libo. Schezer Adam ra. Mineurab. Aval zesentwinder. La Adam. Ausek. Bevira. Hashem. Od logila lo. Sod haze. nikra. Ra. משום שהוא רא וזהו וכדי שיגיע מקום עבודה לאדם לעשות בחירה אחתן תוינתך ולקבוע שהוא רא אבל אחר כך שהאדם רואה שהוא לא שגורה 29 נכנן תוינטר בהחלט אלה כל פעם הוא מתחרת אז בא המצב שהוא צועק להשם תן לי דרתך עזרה זהו שהאבן עזרה Vaakar ka hila so do Ki vechinat eenen dertag Nikra. Ha, wodashem. Komar, Basman, Scheashem, Megalela Adam. שהיצר הוא רע מנה הוא רע תבין דרדך שזה הוא לא דבר חדש שהיצר הרע הוא רע אלא לא אמרתי לך אבל עכשיו את דין שאני מגלה לך הסוד הזה שיהי צרלך אדם ר קвар אתה חולל ויד בטוח אין שקвар אתה לותיש מא בקול כי ואנש אני ואצמו גללה חזה פד u Lo tvej osif od Lekalel Mitaam Ki kvar lo od leonashim Ki kvar jie Jiedri Hakolba seder Vezhe velo Ve lo osief Osif od Lekakot et kol gai kasher, asiti. Drie regels, bovenste regels van 100 pagina, 150 hebben we ook nu gehad. Dus, een lange linie, een geweldige linie. Alleen aan deze linie kan men werken, uren, dagen, maanden, dat zal enorme vulling geven enorme correctie geven als men dat serieus echt onder, onder loep neemt hebben we niets meer nodig ik bedoel natuurlijk zoger, alle andere dingen alles hebben we nodig maar het geestelijke werk van beneden naar boven doen we hier daar ontvangen we liefde die ons doorboren die ons inkerven in etschaïm ontvangen we geweldige lichten in Torah in andere, maar hier is het werk voor Bienefus het moeilijkste, de meest uh, koppige dat in de mens is daarom schenken we enorm veel aandacht aan dat schl na aan de slavet zolang 21. Goed luisteren. En hoor ook. Probeer te horen, niet alleen te luisteren, maar horen. En je trekt het naar beneden. 21. En volgens datgene wat boven gezegd werd, hier geeft je ook ons hele traject. En probeer straks dat traject voor jezelf op een reetje te zetten. Een soort soort stappenplan in hetgene wat hij ons vertelt. 21 en volgens datgene wat gezegd werd boven wat boven gezegd werd, was zij De orde van het geestelijke werk is mikodem dat de mens dient eerst zien door, in, door eigen krachten, kijk nou door eigen krachten, altijd eerst begin je met eigen krachten, niet direct schrijven naar de schepper, de schepper dus vooraf dient de mens kijken zien hoe met zijn eigen krachten, 22, wil asot behira en de vrije wil uit oefenen, doen, staat het. Wil ik en vaststellen, shashem, shela jeetzer, shabili bohura, dat de naam van de neiging. Dat die niet zijn hart is. Dat het slecht is. We en vervolgens, hoe ei, hij, hij ziet: 23. She ein be je Dat het is niet, Dat het niet in zijn vermogen is. Dat hij niet in staat is om. Uh, met de volledige beslissing vast te stellen. shane dat hij niet zou veranderen in zijn sprach. Velomar en te zeggen 24 daarna acharkach. shekena jezer, houda wartov dat het slechte begin, dat het, het de neiging van zijn hart is, wel goed. Hoe gedeelig mogelijk en dat het wel goed is, om de moeite waard is, om naar zijn stem te luisteren. We agharka gozergeliele, en vervolgens, weer het terug. 25. Of was man haze. Nie kraken dus en. In die tijd. Heet het zo. Betekent dat de schepper. De, de heilige gezegende is hij, Dat hij. Zegt in zijn. Zegt tot zijn hart. In die tijd wanneer de mens. Dus. Vindt dat de neiging van zijn hart goed is, dan alleen de schepper zegt dan op dat moment tot zijn hart: dat de neiging van het hart van de mens slecht is van zijn jeugd. Maar 26, zesentwintig haadam houdt bij Babkirah. nu de mens die bezig is, die aan het die zich, die zich dus mee, ermee bezighoudt, die nog in het proces van het zich bezighouden is met zijn aan zijn vrije keuze aan zijn vrije wiluiting, vrije keuze beter te zeggen Hashem oort logila los, zodat ze, de schepper had hem nog niet onthuld, dit geheim zo heeft er dat de neiging van zijn hart slecht is. 27. Misschien zeggen omdat dit slecht is. We zeggen bij de en waarom is dat niet? En dat is opdat. Je, makoma, bodala, dan la, en dat is kijk nou waarom is het zo is dat bij de mens de plaats plaats zou zijn om zijn vrije keuze te doen want van boven gaat men niets opleggen mijn toevoeging en geen geweld en daarom moet je ook naar anderen kijken ik zeg mijn broeders is dit ik bedoel het absoluut met liefde en genegenheid maar ik zeg alleen omdat, kijk nou, omdat zij geen keuze maken zijn ze nog niet in staat om de keuzes te maken om te zien, in te zien in hun hart dat de neiging van hun hart slecht is en daarom is het ook dit feest heet toevoeging van mij dit feest heet het schenken van Torah, want mijn volk is nog in het, in het toestand verkeerd van het, het ontvangen van het ontvangen van de Torah als geschenk, het is geschenk, het is nog niet opgevraagd, waarom niet, zoals we leren in dit geweldige artikel is, dat opvragen van de Torah, het dat werkelijk ontvangen van de Torah is pas wanneer de mens in zijn hart, niet dat de schepper in zijn hart dat zegt, maar de mens dan gaat dat ervaren in zijn, in zijn hart, dat de neiging van zijn hart slecht is van zijn, vanaf zijn jeugd. jeugd. Dat is het moment van het ontvangen van de Torah. En zoals we zien, het merendeel heeft ervan heeft de Torah nog niet, al lang niet ontvangen. Al zijn ze bezig daarmee, maar nog niet ontvangen, want zij, ze voelen zichzelf goed. En als, men, als de mens zichzelf goed vindt, dan alleen de mens, alleen dan de schepper in zijn hart, alleen kan zeggen van ja, de neiging van het hart van de mens is slecht vanuit zijn, vanaf zijn jeugd. Want de mens ervaart dat niet. En dan zegt alleen de schepper, dat betekent dat dit bestaat. Maar de mens ziet dat niet en ervaart het niet. Verblind is en natuurlijk... Kan men hem dat niet kwalijk nemen? Want hij is nog onderontwikkeld. Zoals 3000 jaar mijn volk. Nou, kijk naar hen. Allemaal goed rijken. Allemaal iets anders doen. Maar dat zeggen dat hij slecht is. Dat, dat duurt. Wie duurt dan te zeggen dat zijn, in de negen van zijn hart slecht is? Ik spreek alleen over hen. En niet over iets anders. Want zij ontvingen de Torah. Aan hen werd de Torah. Toevertrouwd. Zij kregen dat als geschenk en zij moesten dat die Torah ontvangen door eerst te weten te komen, door werk aan zichzelf, dat, zij, dat wij dus, ik ben ook deel daarvan, dat wij slecht zijn, dat de neiging van onze hart slecht is en dat is een geweldige onthulling. Een geweldige bevatting, want dan daardoor laat je het licht van de schepper, de waarheid, binnen jou penetreren. En daardoor de hele schepping kan van jou uh, putten, alle volkeren, ten eerste in jou en je eigen mens, onder de parsa, alle volkeren kunnen dan daarvan van jou, van deze beslissing van jou uh, profiteren. In de goede zin, ontvangen al het goede. Want de Torah is de, middel, de, middel, de middelste lijn van Zeran en Pien. Dan gaat het pas schijnen in, jou onder, onder in jouw onderste, in jouw kilim van Kabbalah, in kilim van, van ontvangst. En daardoor ga je ook weer dat doorgeven via jouw eigen malgoed, via jouw eigen uh, uh, Jezot van de malgoed jouw eigen zin, kan je dat doorgeven verder ook, naar andere volkeren, die de Torah, zogenaamd als het ware, niet ontvingen, en, jij moest het aan, moet het aan hen, doorgeven, maar daarvoor moet je eerst zelf de Torah ontvangen, en laten we nu die Torah wel ontvangen, deze keer, wanneer we het horen, op die, twee, op die dag van de ontvangen van de Torah van de wekenfeest dat, dat wij dat juist op die dag met name, want dat is het meest wilwillende moment naar al die krachten in het heelal. de schepper is het meest wilwillend, de schepper is dan komt dan als het ware over de berg naar beneden daalt af om ons te helpen om, en als we dan op dat moment ontvankelijk worden dan zullen we dat wel aan zal het aan ons gebeuren 27 na de coma na de eerste coma en dat is waarom is dan, waarom, en dat is dan we hebben gezegd om, op dat bij de mens de plaats zou zijn om zijn eigen keuze te doen, 28. Wil ik boas en om vast te stellen dat, dat het slecht is, de neiging van zijn hart, van zijn eigenlijke hart, zoals we hebben geleerd. Aval achar maar vervolgens, dat wanneer de mens ziet, Shehu loya cholomar Shehura dat hij niet in staat is om te zeggen dat het uh, dat het beslist slecht is 29 na de koma maar telkens doet hij dan uh, spijtbetuiging As Bahamatsav, dan komt de toestand. En dat is wat geweldig, die toestand moeten wij verlangen naar die toestand waar hij nu gaat over spreken. En dan komt de toestand, zo ekla Hashem, dat hij schreeuwt naar de schepper, penli Ezra, dertig, geef mij hulp, Zehu Shaha Evan Ezra dat is wat die grote Rabbi Evan Ezra zegt citaat We acharkach gila sod. lenog en daarna werd dit geheim werd zijn geheim van de schepper onthuld aan noog en dat betekent, kieve hinaat 31, noach, nikra, aovet shem, dat het aspect noach in de mens, altijd in een mens, onthoud dat era goed, dat het aspect noach in de mens heet, of het het betekent hetzelfde, betekent werker, de werker voor de schepper. Dat wil zeggen, Bazman, Shah, Shem, adam in de tijd wanneer de Schepper onthult aan de mens, Shah, dat het de neiging van zijn hart slecht is, van zijn jeugd, 32. Dat het niet een nieuwe zaak is, een nieuwe ding is. Dat het niet it een nieuwe onthulling is. Dat het niet iets nieuw is. Beter. Dat het slechte slecht beginsel slecht is. Ella. Lo amartjilcha. Kijk nou wat hij zegt. Maar, de schepper zegt: Dat heb ik jou nog niet gezegd. Avalachav, maar nu, nu. Zie je dat wat hij zegt? 33. Shani megalelacha ze. Maar nu, dat ik jou dit geheim onthul. Dat de neiging van het hart van de mens slecht is. Kwartaar je heilig nu kan je dan al, kan je dan al ervan zeker zijn. De volgende pagina 153, de eerste regel. Schekwartaar lot isma bekolo. Dat jij al niet zal gaan luisteren naar zijn stem van het slechte beginsel. want ik zelf, in mijn eigen persoon, over de schepper gezegd, dat ik zelf onthulde jou dat. En dat is mijn toevoeging, dat is geweldig, wanneer de schepper zelf jou zal dat onthullen. Dan heb je niemand nodig, geen van die religieuze toestanden, geen van die geestelijke bewegingen, allemaal, allemaal waanzinnige dingen, allemaal dingen die de schepper allemaal kijkt naar hen niet ziet hem. Want dat zijn nog onvolwassen geest, ge uh, geestelijke toestanden absoluut, moet je absoluut dat niet neerbuigend kijken, God behoeden. Ik spreek nooit daarover op, op, op, neerbuigend, ook over mijn broeders, of wat dan ook, over andere. Je zullen horen, over een paar dagen, komt het, het, artikel, het artikeltje in, in, het, in het Rozenkruis, Rozenkruis eh, pers, een bundeltje, waar ik, wat ik gesproken had, met heel mijn hart, met heel mijn ziel, en met heel mijn, met heel mijn kracht, over andere, hoe, ik, hoe dat de zoger daarover uh, zegt, mijn bevindingen, die ik aan, alle de, zogger, aan de hand van zoger en arie heb aan hen verteld. God behoed, ik heb alle respect voor alles wat leeft. Over elk mug moet ik respect hebben. Laat staan een mens, religieuze mens. Punt. Eén na het punt. Om je maila. Lo, twee osiif uit lekkalel en vanzelfsprekend dan automatisch dan wanneer de, uh, zal, zal ik de schepper zegt zelf tegen de mens die tot die bewustzijn dat dat bewustzijn komt dat om je van en vanzelfsprekend automatisch zal ik niet meer vervloeken ik nou met de om de reide die h war loyig je zorg onleunen om dat het niet meer behu niet meer noodzakelijk zal zijn voor de voor de straffen die h war je je drie hakol want alles zal al in orde zijn we zegen en dat is wat hij zegt. Ook daar in de Noor, in de Noor, in de in hoofdstuk van de Torah. citat velo <speaking> osiv <in> ot, velo osiv ot, le et kolchai. En <Hebrew> ik zal niet meer, ik zal niet meer, lang, ik zal niet meer, niet langer slan alles. Wat leeft, zoals so ik deed, zoals so daarvoor de schepper deed, wanneer de schepper nog dat bewustzijn niet heeft dat de neiging van zijn hart slecht is. Dat maakt mijn toevoeging want wij we gaan niet verder nu, we hebben nog een les, de derde les nog voor de broek voor de boeg het komt straks, uh, dat alvorens de mens nog geen bewustzijn in zichzelf heeft, dat met hart en nieren, dat, het, dat de neiging van zijn hart slecht is vanaf zijn jeugd. Dan wordt het geslagen, natuurlijk, door de klappen van de schweep, door al die toestanden die opeens op hem neervallen, door al het ellende die naar hem, op hem afkomt, naar al die uh, verschrikkingen die op hem afkomen, alleen en enkel omdat hij dat bewustzijn ontwijkt en niet wil zijn vrije wil, vrije keuze doen. Alles is dus aan de mens, maar leer ervan, dat jij leert een les, niet alleen dat steeds wij spreken en dan hoor ik weer van iemand die toch wel vlucht van zijn werk, of die probeert te ontvluchten in iets anders, die gaat anderen ontzien, of weet ik veel, op allerlei andere manieren vluchtig van zijn werk, om niet te zien dat de neging van zijn hart slecht is, vanaf zijn jeugd.